4 uur waterwalgemoed met het nos journaal Bij de kust van de Amerikaanse staat Florida zijn tientallen grienden gestrand. Tien van de walvisachtige dolfijnen zijn al overleden. Natuurbeschermers proberen uit alle macht de overgebleven dieren te redden. Deskundigen hebben er weinig vertrouwen in dat dat gaat lukken. Dinsdag werd ontdekt dat ongeveer vijftig grienden terecht waren gekomen... in ondiep water van het nationale park Everglades in Florida. Het ruige gebied is voor de reddingswerkers moeilijk te bereiken. In Florida stranden wel vaker griende. Vorig jaar nog 22, waarvan er 5 gered konden worden. 16 investeerders hebben in Nederland een rechtszaak aangespannen tegen de Royal Bank of Scotland. En kredietbeoordelaar Standard Poor's. De investeerders hebben tijdens de kredietcrisis veel geld verloren. Op beleggingsproducten die werden verkocht door de internationale tak van ABN Amro. Toen in handen van de Royal Bank of Scotland. Standard Poor's zou de risicovolle beleggingen onterecht betrouwbaar hebben genoemd. De investeerders uit Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland... eisen in totaal 250 miljoen dollar schadevergoeding. Onbekende hackers hebben bijna 2 miljoen gebruikersnamen... en wachtwoorden gestolen en opgeslagen op een server in Nederland... zegt een Amerikaans computerbeveiligingsbedrijf. Het bedrijf vond op de Nederlandse server onder meer inloggegevens... van Facebook, Google en Twitter gebruikers. Geïnfecteerde computers stuurden de informatie naar de server in Nederland. Arjen Robben heeft in het bekerduel met Augsburg een diepe vleeswond opgelopen aan zijn rechterknie. De aanvaller van Baron München werd vol op de knie geraakt door keeper Hitz, die uit zijn doel stormde. Uit een eerste onderzoek blijkt dat er in de knie van Robben zelf niets is beschadigd. Het weer, de wind, begint vannacht al toe te nemen. Het is zo'n 2 graden minimaal. Overdag storm aan de kust tot windkracht 10. Ook is er in de kustprovincies kans op zeer zware windstoten. In de loop van de dag regen en een graad of 6 gemiddeld. Dit was het NWS-journaal. Dit is Radio 1. Vara, de nacht klinkt anders. Met Roel Koeners. Van Roy Orbison. Dit was een opname uit een speciaal concert... namelijk de Black and White Night... waaraan een hoop interessante mensen hebben meegewerkt. Dus niet alleen Roy Orbison stond er in Centraal... maar aan zijn zijde mensen als Bruce Springsteen... Elvis Costello, Tom Waits, Andrew Gold, Bonnie Raitt... om eens een paar namen op te noemen. En dat concert, dat wordt... Uh... Zondag aanstaande, uitgezonden op het themakanaal Cultura. Nou, als je een heel luxe abonnement hebt bij een van de kabelboeren... dan kan je daar op je tv-scherm naar kijken. En anders zou je genoeg moeten nemen met een uh, zitting achter je computerscherm... oftewel je, je tablet. je tablet. <lacht> Want daar kan natuurlijk ook op gevolgd worden... dat. Concert: De moeite waard om te bekijken. Het Black and White Night concert, waarin Roy Oberson centraal staat. En uit dat concert hoor je dan deze opname van Pretty Woman. Een zondagavond, dus kijken daarna. Want opnemen kan natuurlijk niet via dat themekanaal. Of je moet inderdaad weer die aansluiting hebben bij de kabelboer met dat luxe abonnement. Dan kan het natuurlijk niet wel. Meer Roy Orbison. nog in deze nacht, ging het anders. En dat naar aanleiding van het feit dat het morgen, precies 25 jaar geleden, is geweest dat de man overleed. In dit uur in de nacht, ging het anders weer aandacht voor uh, het leukste uit met Koppen van afgelopen zaterdag. Met daarin onder andere ook het optreden van Daryl en de gasten die er waren. En ik laat je ook nog een andere horen uit Met het Oog op Morgen van. Uh, een kleine twee weken geleden en toen was daar de band The Kick te gast. En deze band die bevindt zich in Nederland. Op dit moment vanavond treden ze op in Paradiso. Ze komen uit Schotland, vooral bekend in de jaren negentig. Een paar legendarische sits hebben ze toen gemaakt. En dit is er een van. Travis EN Sing. Baby. Been going so crazy lately. Nothing seems to be going by, So low, watch you have to get so low? You're so, you've been waiting in the sun too long. Dat is dan weer uit 2001 uit Schotland. Komen ze en je hoorde Travis die dus vanavond een optreden zullen geven in Paradiso Amsterdam. Deze band heet London Grammar. We hebben een hele mooie plaat gemaakt. En die heet Strong. While I'm wide-eyed and I'm so down caught in the middle I've excused you for a while While I'm wide-eyed and I'm so down caught in the middle a blind eye with a stare caught right in the middle En mooi gedaan, deze van London Grammar, het nummer dat je hoorde. En dat nummer dat had in ons titel A Strong. Een paar weken geleden, of nauwelijks een paar weken geleden... in de studio van Met het oog op morgen... toen waren ze daar, de jongens van The Kick. Vies, zo vreselijk vies. Oh, zo vies. Wat dit daar op mijn broodje? Het is zo'n grote vette slok. Dat is zo vies, zo vreselijk vies. Oh, zo vies. Mensen luister. Dat je wurmen kakt ka Mooie rode biefstuk Waarop een vlieg zijn eitje slecht Dat is zo vies, zo vreselijk vies Oh zo vies mensen, luister, wat voor iedereen geldt, geen meer vruchten, Maar dan is er een kans dat je wurmen kakt, mooie rode biefstuk. Waarop de vlieg zijn eitje slecht dat is zo vies zo vreselijk bief. Makkelijk Niet je zo. <lacht> Vies reet het daarom ook. De Kik morgenavond, dan geven ze een optreden in de Oosterpoort in Groningen. En de dag daarna, dan hebben we alweer over zaterdagavond. Dan kan je ze aantreffen in het Frits Philips Muziekgebouw in Eindhoven. De Kik, hier met het nummer Vies. Toon o je hoor, zielakiem Tsjechië van Marta Topferova die voor haar meest recente album samenwerkte met bassist Thomas Liska. En van die twee hoorde je dan nummer Mi als ik het goed uitspreek. En anders, ik heb het wel goed gespeld. En de, spelling, de juiste spelling die vind je in de loop van de dag terug als de lijst van de platen die de afgelopen nacht gedaan zijn, op internet verschijnt. Marta top over dus met Thomas Liska. Twee artiesten waar ik uitvoerig bij stilsta in deze nacht ringt anders. is Roy Oberson waarvan het dus morgen precies 25 jaar geleden is dat hij overleed. En vandaag is hij jarig. Een hoogbejaarde wordt er onderhand, 81 wordt die, namelijk Little Richard. En ik heb hier een opname 1956 van Roy Oberson. Die zingt uit het repertoire van Little Richard. Yes indeed, Boy, I don't know what to do. Het is niet echt een hele fijne opname daar wat gaat om de kwaliteit. Die opname die hij later deed met Jeff Lynn, die klonk er toch wel iets beter. Maar goed, het was zeker zin toch wel uh, historisch. 1956 Roy Orbison met een Little Richard song Tutti Fruity. Little Richard, die dus uh, vandaag 81 jaar wordt. Little Richard is vooral bekend geworden vanwege zijn succes aan het eind van de jaren 50, begin van de jaren 60. Daarna verbleekte het succes en dat was denk ik vooral te, denken, te danken aan het feit dat ja, het repertoire toch enigszins eenzijdig van was van wat hij bracht. Die paar songs die hij heeft gemaakt, die waren dan wel eens zo sterk. Maar ja, het is, werd op den duur wel meer van hetzelfde. In de jaren tachtig, toen heeft Little Richard gepoogd... om een uh, comeback te maken met een paar aardige liedjes. Maar daar bleef het ook bij. Dit is zo'n aardig liedje bijvoorbeeld van Little Richard. Het wilde was er toen enigszins af... als je dat vergelijkt met het begin van de jaren 60. Little Richard, Somebody's Coming, de plaat die hij toen maakte... met de bedoeling om een comeback te maken. Maar goed, het grote succes bleef toen uit. Maar hij is nog steeds bekend en beroemd. Little Richard dus, vandaag wordt hij 81 jaar. Tijd voor het leukst uit Spijkers met Koppen... van afgelopen week je hoort zo dadelijk de column van Wim Daniels. Er is ook de column van Martijn Koning... Dolf Janssen is er met zijn cabaretgezelschap. Je hoort het optreden van Daryl Anne. Want die groep was namelijk aanwezig als muzikale hoofdgast in Spekers met kop afgelopen zaterdag. Maar voordat je gaat luisteren naar Martijn Koning, eerst even deze ouwe van ABC. Sweet night you know you're right. Just to hold the tight, he suits it right. Makes it out of sight, and everything's good in the world tonight. When Smokey in is voor het eerst een e-sigaret gerookt, de zogenaamde super smoker. En het was een aparte ervaring. Ze zijn er nog niet over uit of die nou slechter is of minder slecht als de echte sigaret. Maar ik dacht dat het iets voor mij zou zijn om te stoppen met echt roken. En ik had er heel veel over gehoord, maar nu ik zo'n elektronische sigaret tussen mijn natte lipjes heb gehad, denk ik niet dat het iets voor mij is. Kijk, ik rook sigaretten en daar ben ik niet trots op. Ik ben zo ontzettend verslaafd. Ik rook ook echt alles wat je kan roken. Ik rook sigaretten, ik rook sigaren, pijp, ik rook hars, wiet, crack, ik rook palen, kaas, wolken, gordijnen, meldersworsten, echt alles. Maar het meest. En ik probeer te stoppen al jaren, maar het lukt niet. Het lijkt alleen maar meer en meer te worden. Ik ben van een AA-rating naar een AAA-plus rating gegaan. Ik denk dat ik deze week alleen al bij de laatste twintig minuten van Ajax-Barcelona misschien wel veertig sigaretten in één keer heb opgerookt. Ik stak de ene met de andere aan. Want wat was dat billenknijp? Maar wel 2-1 gewonnen. Echt geweldig. Iedereen met de ajax hart sprong een gat in de lucht. En eentje sprong helaas een gat in het beton. En dat was jammer. Tuurlijk. Wie niet springt, die is geen Jood. Maar neem het allemaal niet te letterlijk alsjeblieft. De man ligt met ernstig hersenletsel in het ziekenhuis en ik hoop dat hij snel weer herstelt. Misschien is het een kleine troost voor hem om te weten dat ernstig hersenletsel doorgaans mensen niet belet om voetbalwedstrijden te bezoeken. Ik zag trouwens bij een andere wedstrijd Baddehari met Cristiano Ronaldo op de tribune zitten. Baddehari hangt gewoon met Cristiano Ronaldo. Ik denk dat Estel knetterjaloers is dat het net uit is en Baddehari meteen een ander voetbalwijf aan de haak heeft geslagen. Na een paar trekjes van de Supersmoker kreeg ik niet minder, maar meer trek in een echte sigaret. En dat is ook de bedoeling. De e-sigaret is niet gemaakt om mensen te laten stoppen met roken, wat ze zeggen. Maar om ervoor te zorgen dat mensen beginnen met roken. Ik dacht ook dat de tabaksindustrie zou balen van dit product. Maar ze zijn er zelf juist druk bezig mee te promoten. En dat lukt niet echt. En dat snap ik ook wel. Kijk, de Supersmoker bijvoorbeeld is marketingtechnisch gezien geen slimme naam. Ik als roker weet dat. Ik voel mij als roker namelijk schuldig naar mezelf toe als ik rook. Ik schaam mij voor mijn lichaam als ik, dat ik hem dit aandoe. Ik schaam mij sowieso altijd een beetje voor mijn lichaam. Ik heb namelijk een heel klein kindertje, maar wel een enorme lul. En dat had wat beter in balans mogen zijn. Maar ik voel me schuldig bij de aanschaf van elk pakje sigaretten. Bij het opsteken van elke sigaret en bij het nemen van ieder trekje. Je wil als roker geen supersmoker zijn. Dat klinkt alsof de rook uit je oren komt. Supersmoker, kijk daar, hoog in de lucht. Is het een hoestbui? Is het buiten adem? Ja, het is supersmoker. <lacht> daar wil je niet aan denken. Noem het de easy smoker of de perfect smoker of iets in die trant. Maar het is niet alleen de naam. Het voelt gewoon iets niet goed aan die e sigaret. Ik zag een reclame voor een e voorbij voorbijkomen en die was redelijk bizar. In het filmpje zie je een vrouw die een trekje neemt van een e cigarette en vervolgens de rook in een kinderwagen blaast. Nou, echt bizar. Er zijn maar twee scenario's mogelijk om rook in een kinderwagen te mogen blazen. Als de baby er zelf om vraagt, maar die kans is heel klein. Of als het de baby is van Hans Klok, maar die is nog kleiner. Gewoon echt bizar. Je slaat toch ook geen baby met een flesje alcoholvrij bier op zijn hoofd als. Nou ja, goed, deze vergelijking klopt niet, maar ik begrijp wat ik bedoel. Dat doe je gewoon niet. Ik kan er even niet uit. Het was te ingewikkeld. Uh, waarschijnlijk rookte mijn moeder tijdens haar zwangerschap. Ik heb even op internet gekeken. En de Supersmoker Club starterspakket kost iets van 60 euro. En bestaat uit twee batterijen: 220 volt oplader, een USB-oplader, een Cartomizer en een handleiding. Sorry hoor, maar dat klinkt alsof je net een vibrator hebt gekocht. Ik zou het zootje meteen de prullenbak in en alleen de handleiding oproken. Het ziet er ook niet uit om met zo'n sneubuisje in je mond te staan. Je staat gewoon verschut. Als jij met kilo's klei een enorme penis zou kleien... en dan ook echt een enorme penis. Een penis van dik 10 meter lang en 2 meter breed. En als je die enorme penis van klei dan rechtop zou zetten... en je zou er pal voor gaan staan... dan sta je minder voor lul dan met een e-sigaret in je mond. Op de verpakking moet er waarschuwing komen te staan... als e-roken brengt u een andere ernstige reputatieschade toe. E-roken kan leiden tot een langzame en pijnlijke dood in alle eenzaamheid. En E-roken is gay, want dat is hij. De e-sigaret is mega gay, te gay. De e-sigaret is te gay voor mannen, het is te gay voor vrouwen... het is te gay voor Gordons, het is te gay voor gay. De e-sigaret is gewoon te gay voor woorden. Geef mij maar gewoon een normale sigaret. Maar eigenlijk kan ik die liever ook niet uh, gebruiken. Dank u wel. APPLAUS Or a, piece. a little bit of gas to the trick Soldier of creation, a warrior for life May this war be glamorous Dit is een belangrijk jaar in Nelson Finis. We vieren twee jubilea. Nederland bestaat 200 jaar en Bassie en Adriaan zijn 35 jaar samen. <lacht> Naast mij nee, aan tafel is aangeschoven de voorzitter van de Bassie en Adriaan fanclub, Anja Haverman. Goedemiddag, welkom. U pleit ervoor om, om, om de, de beide zaken samen te vieren. Zeker. We maken er een mooie ceremonie van. We heisen de vlag en we zingen het lied. Het Wilhelmus. Nee, allemaal magisch. Nee, natuurlijk niet. We beginnen natuurlijk met... Hallo vriendjes en vriendinnetjes. Ja. We komen de wereld. Maar waarom zou je het niet doen? Waarom zou je het combineren? Wat hebben Basie en Adriaan in godsnaam met de Nederlandse geschiedenis te maken? Basie en Adriaan zijn de Nederlandse geschiedenis... Alles zit erin. Ze hebben geen enkele rol van betekenis gespeeld. Geen rol van betekenis. Als je het oppervlakkig bekijkt, is Adriaan misschien de acrobaat en zit Basie vol met kanten kwaad. Uh -huh. Maar als je het wat dieper bekijkt aan de binnenkant van je zijn ze eigenlijk historisch gezien net zo groot als uh, uh, een Piethein. Piethein? Ja, Piethein. Die vrouw van toch de Tochter Zilvervloot. En dat is dus exact wat Basie en Adriaan ook hebben gedaan. Ken je aflevering 6 van het geheim van de schatkaart? Nee. Als je ziet wat voor plan Adriaan bedenkt om de schat te kunnen vinden. Geniaal. Maar u kunt Basti en Adriaan toch niet vergelijken met Nederlands historische figuren als Piet Heijn of, of, of, of Hugo de Groot? Die ontsnapte toch via de boekenkist? Juist. Nou, daar heb je hem al. De ga je mijn sleutel. Daar ontsnapte Bassi. In Spanje, op het heetst van de dag, helemaal opgevouwen in een kofferbak van een auto. En B1 en B2 hadden helemaal niks door. Oké, okay, Anne-Frank. Nou, vergis je niet. Bassi en Adriaan hebben ook heel veel geschreven. Ik bedoel, Anne-Frank zat jarenlang ondergedoken in een heel klein kamertje achter een boekenkast. Ja, Bassi en Adriaan hebben 35 jaar lang rondgereisd in die rode caravan van twee vierkante meter. Heb je gezien hoe klein dat ding was? Maar Anne moest vluchten voor de Duitsers. Ja, en zij voor de baron. En voor de plaaggeest. U zegt dus eigenlijk, Bassi en Adriaan zijn historisch erfgoed. Nee, dat zeg ik niet alleen. Nee? Dat zegt Bassi ook de hele tijd. <lacht> Dit klopt niet helemaal met het beeld dat ik heb van Bassi en Adriaan. Ja, dat is omdat ze zo bescheiden zijn. Maar eigenlijk hebben zij de recente geschiedenis gemaakt. Oh? Ja, Bassi en Adriaan zijn de grondleggers van de West-Europese beschaving. Ken je hun serie Op reis door Europa? Bam! Twintig jaar later, de Europese Unie. Basie en Adiaan hebben de Europese Unie gemaakt? Precies. En nog veel meer. Zij waren de lichtende voorbeelden van de grote helden van deze tijd. Zoals? Gordon. De grapjes die hij nu maakt, maakt Basie al sinds 1978. En wat dacht jij van Johan Kruijf? Johan Cruijff? Ja, die tegeltjeswijsheden van Johan Kruif. Die komen van origine uit de blanke koker van Basie hoor. En wat was hun grootste ontdekking volgens u? Internet. Dankzij Robin de Robot. Die wist alles. Prachtig toch, als je erover nadenkt. Ik ga afronden, hoe lang gaan Basie en Adria nog geschiedenis schrijven? Nou, Adria niet heel lang. Die gaat heel hard achteruit. Hij heeft zijn testament al geschreven. Oh, wat, wat, wat staat daarin? Alles is voor Basie. Dankjewel. Don't! Don't. A tear, you. and you know that it's sincere. Don't you think it's kind of sad that you're treating? De AC had afgelopen donderdag op de voorpagina maar één artikel. Daarin stond dat gemeentes rijke of rijkere burgers van de rechter niet mogen uitsluiten van voorzieningen in de wet maatschappelijke ondersteuning. In het artikel werd rijke en rijkere door elkaar gebruikt en onrechte. Rijke burgers zijn wel rijk, maar rijkere burgers hoeven helemaal niet rijk te zijn. Ze kunnen zelfs arm zijn, het is maar met wie je ze vergelijkt. Volgens het artikel mogen gemeentes rijke of rijkere bewoners niet uitsluiten... van vergoedingen voor een traplift, een schoonmaakster in huis of een regiotaxi. Ja, de schoonmaakster kreeg van NRC een plaats tussen een traplift en een regiotaxi. Misschien gebeurt het in de wet zelf ook, maar dan kun je dingen en mensen in de krant nog wel anders ordenen. Willem 1, 2 en 3 is een evenwichtige reeks. Bij petten en damescorsetten wordt het al twijfelachtiger. Maar de A12, Willem de Vierde en Bertha 38 kun je fatsoenshalve toch niet naast elkaar zetten. Zo ook niet een traplift, een schoonmaakster en een regiotaxi. Van de schoonmaakster werd in NRC dan ook nog gezegd dat het ging om een schoonmaakster in huis. Maar wie zou dan de schoonmaakster buitenshuis kunnen zijn? Is dat de vuilnisophaler? En waarom stond er trouwens schoonmaakster, geldt de WMO-regeling, alleen voor vrouwelijke schoonmakers? Of is in de ogen van NRC Handelsblad iemand die schoonmaakt standaard een vrouw of eventueel standaard een poers een vrouw? Met een rating die kan variëren van een bruto loon van 3,25 euro per uur tot 7,80 euro per uur. Maar het hoogte- en dieptepunt in NRC-artikel was de uitleg voor wie de wet maatschappelijke ondersteuning nu eigenlijk bedoeld is. Volgens NRC is dat voor ouderen, gehandicapten en andere zwakkeren. Ik herhaal, voor ouderen, gehandicapten en andere zwakkeren. Ouderen en gehandicapten zijn volgens de NRC dus zwakkeren. Laten we beginnen met de ouderen. Zijn dat mensen die oud zijn of zijn het mensen die ouder zijn dan anderen? Maar op welke leeftijd treedt gemiddeld genomen in Nederland de zwakheid in? Is dat op je 55ste als je lid mag worden van de bond van ouderen, voorheen de bejaardenbond Of is dat als artsen op last van de overheid besluiten dat je voor een bepaalde kwaal geen duur medicijn meer krijgt... omdat je binnen 20 jaar sowieso dood bent? En dan de gehandicapten. Voor gehandicapten en andere zwakkeren, schreef NRC dus. Nu zullen er mensen zijn, misschien zelfs wel gehandicapten zelf... die zeggen dat het ook klopt dat gehandicapten de zwakkeren van onze samenleving zijn. Nou, ik dacht het niet. Kijk er de beelden maar op na van de Paralympische Spelen in Londen. Bijvoorbeeld van de 100 meter rugslag gewonnen door de Chinese Zheng Tao... in een tijd van 1 minuut, 13 seconden en 56 honderdste. Een wereldrecord. En Zheng deed het zonder armen. Die had hij namelijk niet. Helemaal geen armen. De rugslag zwemmen zonder armen. Als u zelf wel armen heeft... waarbij ik ervan uitga dat NRC het met me eens zal zijn... dat ook rijken armen kunnen hebben... Dan moet, u, dan moet u maar eens proberen om de 100 meter rugslag te zwemmen... in 1 minuut 13 seconden en 56 honderdste Dat gaat u niet lukken. En los daarvan ook mensen met een beperking... die niet deelnemen aan de Olympische Spelen zijn toch niet zwak. Oudere gehandicapten en andere zwakken. Wie bedoelde de NRC trouwens nog met die andere zwakken? Zijn dat mensen van wie gezegd wordt dat hun geest gewillig is... maar hun vlees zwak? Of mensen die zwak in de markt liggen omdat ze zwart zijn. Of mensen die ziek, zwak en misselijk zijn. Of mannen met zwak zaad. Of vrouwen die een zwak hebben voor foute mannen. Of mensen die van sterk werkwoorden zwakke werkwoorden maken. Of mensen die familiezwak zijn. Ik weet het niet, maar ik zeg u dat het niet klopt wat NRC schreef. Een sterke krant had een zwakkere dag. Mooie week in the presence of beauty. En daarvoor hoorde je dan het leukste uit Speakers met Koppen van afgelopen zaterdag. En aanstaande zaterdag weer een nieuwe aflevering van Speakers met Koppen. Chris Berry zal dan onder andere te gast zijn. Ik heb nog eentje te gaan voordat je kunt luisteren naar het nieuws. En dat is er een die afkomstig is van Editors of Formula Heights. Would you butcher my love? To understand it To know where it lies cut a hole in my heart Fill a hole in your life I'm yours to dissect Not as ever Heartbeat Burn a white Heat in your blood For my life The tissue and blood on low Aches to be Van mij de